Koning? Ach, meneer Koning, met de Fries hier van beneden. Er is hier een meneer Blazer voor u, meneer. Die wil u spreken. Laat meneer Blazer maar boven komen. Hij is al onderweg, meneer. Hij zei oh. dat hij wist waar het was. Oh. Dank u. Dank u wel, meneer. Komt meneer Blazer naar boven. We, weet jij daar iets van? Dat is een student van Alblas, Die is hier een keer geweest toen jij met vakantie was. Ik heb gezegd dat je er vandaag weer zou zijn. Wat wil die man? Een handboek schrijven over volkscultuur, geloof ik. Een handboek over volkscultuur? Ik ben koning. Blazer, hallo. Dag, meneer Blazer. Meneer Blazer, gaat u zitten. U hebt gehoord waarvoor ik kom? Ik heb gehoord dat u een student bent van Alblas. En niet dat Jacobo mij gevraagd heeft om een handboek over volkscultuur te schrijven? Dat heb ik ook gehoord. Wat vindt u daarvan? U weet dat er net een handboek verschenen is? Nee, wat is dat dan voor handboek? Oh, Duits. Mijn boek gaat over de Nederlandse volkscultuur. Het geeft wel een indruk van de problemen waarmee u te maken krijgt. Hoe is het besproken? Kent u het bulletin? Dat is dat blaadje van uw instituut. Dat moet ik nog inzien. Het staat op mijn lijstje. het laatste nummer vindt u een bespreking. Mag ik dit lenen? Nee, spreken we niet uit. Hoe moet ik het dan lezen? U kunt het hier lezen. U kunt het ook van de bibliotheek lenen. Seiner en Kunterman. Maar uh, wat is nu eigenlijk de reden van uw bezoek? Jacobo vertelde dat u hier een kaartsysteem en 50.000 vragenlijsten hebt. Ik wil die gebruiken voor mijn boek. Dat kan niet. Waarom niet? Omdat het een intern kaartsysteem is... waarin de gegevens van ons lopende onderzoek zitten opgeborgen. En omdat de vragenlijsten alleen voor onderzoek gebruikt kunnen worden... en niet als bron. Daarvoor zijn ze te onbetrouwbaar. Dat kan ik toch wel bepalen? Ik ben bang dat ik dat niet kunt bepalen. Zolang u niet eerst zelf onderzoek mee gedaan hebt... weet het eigenlijk wel zeker. En hoe lang duurt zo'n onderzoek? Als u nog geen ervaring mee hebt... tot minst een paar jaar. Dat kan niet. Ik heb voor dit boek een jaar uitgetrokken... meer tijd kan ik er niet aan besteden. Dan houdt het wat mij betreft op... Mag ik u eens eerlijk zeggen wat ik hiervan denk? Ga de gang. U zit hier op een goudmijn. Een goldmijn. En u laat daar niemand toe omdat u alles voor uzelf wilt houden... maar tenslotte keert dat zich tegen u... in plaats dat u de gelegenheid met beide handen aangrijpt... laat u een kans voorbijgaan. Ik heb niet de indruk dat ik een kans voorbij laat gaan. Het lijkt me uitgesloten dat iemand bij de huidige stand van kennis... in een jaar een handboek over de Nederlandse volkscultuur schrijft... als dat überhaupt al mogelijk is... Dat is omdat u geen schrijver bent. U bent schrijver. Ik heb een bundel verhalen en een roman gepubliceerd. Het schrijven van een roman is nog wel wat anders dan het schrijven van een handboek. Misschien omdat u nog vastzit in verouderde denkschema's. Dat is natuurlijk heel goed mogelijk. Dus u wilt me niet helpen? Als u blijft bij uw plan om een handboek te schrijven, dan kunnen we u alleen helpen aan literatuur. Dat doen we voor iedereen, dus ook voor u. Als u onderzoek wilt doen, wat ik u aanraad, dan ben ik bereid dat in overleg met Jacobo te begeleiden en dan kunt u gebruik maken van onze vragenlijst. Wat moet ik me daarbij voorstellen, bij die hulp met literatuur? Dat u over de onderwerpen waarover u informatie wens, de gegevens uit ons kaartsysteem kunt krijgen, voor zover daar geen embargo op ligt. En dan heb ik nog een vraag. Mm -hmm. Ik wil in mijn boek ook een aantal interviews met de belangrijkste onderzoekers over hun ideeën en plannen voor de toekomst opnemen, dus ook met u. Wie zijn de anderen? Buitenrest hetema, Kipperman en Jacobo. U vergeet Van der Meulen. Hoe schrijf je dat? Zoals je het uitspreekt. Drie woorden. Die kunt u al in mijn plaats nemen, want ik doe er niet mee. Waarom niet? Omdat de mensen mijn ideeën maar moeten halen uit wat ik schrijf. En... ...omdat ik over mijn plannen niet praat. Weet u waar u mij aan doet denken? Hoe zou ik? U doet me denken aan de burgemeester van een heel klein Italiaans dorpje... ...die weigert zijn medewerking te geven aan een onderzoek van een socioloog uit Rome. Als dat onderzoek bedoeld is om de markt voor vaatwasmachines te verkennen... ...dan geef ik die burgemeester geen ongelijk. Waar kan ik zitten als ik hier wil werken? Ik zal het u wijzen. Gert. Dit is meneer Blazer. Um, dit is meneer Wiggelaar. Blazer. Dag, Gert Wiggelaar. Uh, meneer Blazer wil een boek schrijven over volkscultuur. Uh. Wil jij me aan literatuur helpen als hij daar behoefte aan heeft? Interessant. Meneer Wichelaar is ook antropoloog. U kunt dus in uw eigen jargon met hem praten. <laughs> en uh, hier staat de bezoekerstafel. Dag zien. Blazer. Dag Maarten. Uh, ik neem aan dat u zo voorlopig uit de voeten kunt. De zijtijd zal ik met belangstelling van uw boek kennis nemen. Tot ziens. Dank u wel voor uw geweldige hulp. Geen dank. Een blaaskaak. Maar je had hem wel volkomen plat. Deze man is niet plat te krijgen. Krijg even koffie drinken. meneer Goud, mag ik een kop koffie van u? Ja, ik heb u lang niet gezien. Ik ben met vakantie geweest. Oh, u bent met vakantie geweest. U bent toch ook met vakantie geweest? Ja, ik ben ook met vakantie geweest. Want u staat niet op de foto. Nee, <laughs> ik sta niet op de foto. Jammer. Ja, dat is wel jammer. Hoe was het ook weer? Veel minder. Zo? En een klein scheutje melk. En een klein scheutje melk. Oh, nu geef ik toch weer te veel, geloof ik. Nee, dat is wel goed. Hoe was uw vakantie? Die was wel goed, ja. U bent met uw zuster geweest? Ja, met mijn zuster. Naar Zwitserland? Ja, naar Zwitserland. <laughs> Dag, jij. Hans. Dag eens. Ah. Je bent met vakantie geweest? Ja, naar Engeland. We hebben het Offaas Dijkpaard gelopen. Je was toch in het voorjaar ook al met vakantie geweest? Dat was in Frankrijk. Heel verstandig. Ik ga ook altijd twee keer met vakantie. Hmm. Heeft Richard die mappen nou al gedaan? Dat weet ik niet. Dat zou ik hem zelf moeten vragen. Ik heb nu wel een... ...begroting gemaakt voor die plaats. En misschien kunnen we daar eens over praten. Direct? Liever maandag, als je dat ook uitkomt. Wat een rare man was dat. Hij doet net alsof wij zijn dienstpersoneel zijn. Blazen? Het is een schrijver. Die zijn zo. Schrijver? Hij heeft een bundel verhalen en een roman geschreven, dus het is niet de eerste bestie. Nou, ik heb alles niets nooit van hem gehoord. Ik ook niet, maar je kunt het weer toch niet aan de grote klok hangen. Als je wat opdraagt, dan zeg je maar dat je geen tijd hebt, omdat je eerst de bibliotheek moet doorschuiven. Ja, ja dat, dat moeten we nog doen. Ik wil jullie wel helpen? Nee, dat doen wij wel. Even... Zit Richard hier niet meer? Die zit wel op zijn eigen kamer. Dan ga ik daar wel heen. Rechts op. Dag Richard. Hoe gaat het? Ik neem aan dat je met die vraag een bedoeling hebt. Heb je de mappen intussen gedaan? Ik ben er nog niet aan toegekomen. Wanneer gebeurt dat dan? Dat kan ik niet zeggen. De afspraak was dat ze af zouden zijn als ik van vakantie terugkwam... en dat anders Ad en ze zouden doen. Dat was geen afspraak, dat heb jij zo beslist. Dat heb ik beslist, omdat ik daarvoor de verantwoordelijkheid heb. Dat vind jij, ik ben dat dus niet met je eens. Nee, dat weet ik, maar ik spreek dan nu met je af... dat Ad en ze hier weghalen... als je ze niet binnen drie weken zelf hebt verwerkt. Is je prof nu al terug uit Amerika? Ja. En? Je afspraak gemaakt? Nee, dat moet ik nog doen. Doe dat dan, want we kunnen die formatieplaats niet eindeloos openhouden. Rechts op. Wat ik met Richard aan moet is nog altijd niet duidelijk. Ik denk dat daar niets mee is te beginnen. Op een sielt zo'n man. Ik vraag me wel zo. Alsof... Hoe Pierta dit zou hebben aangepakt. Je kunt het er nog vragen. Ja. Ik kan het hem nog vragen. Het is een vraag wat er wat mee opschiet. Ik heb wat voor je. Tableau de la Troep. Het AP Beerta Instituut op de dag van de inhuldiging. Ik zie het. De meeste ken je nog wel. Wie ja. is Dan moet je je vinger wegdoen. Dat is Lien Kiepen. Dat ja, is een jongetje. Nee, het is een vrouw. Het is een, een jongetje. <laughs> het is heus een vrouw. En dit is Gert Wiggelaar. Jank. Je vindt het maar niks. Ja. Ik bedoel, dat het bureau naar jou genoemd is. Ja. Ja. Waar ben je toch mee met bezig? Een boek over middeleeuwse mystici. onbegrijpelijk dat je hier voor zoiets interesseert. Dat is... Dat zal wel, wel, ja. Ik heb ook grote problemen met Richard Esche. Hij had in juni moeten afstuderen, maar hij stelt dat steeds maar uit. Hij heeft een achterstand van bijna honderd map. Balk is daar al een keer van de boven gekomen, maar hij weigert om ze weg te werken. En hij moet die twee nieuwe mensen opleiden en het enige wat hij aan leert is titel beschrijven. Hm? Wat zou jij in zo'n geval doen? Ik weet het niet. Maar jou zou er zoiets niet overkomen zijn. Ja. Jij keek wel uit wie je aanstelde. Ja, ja, een bordel. Ad, heb jij dat artikel van Vredeburg over die bedevaart naar Hasselt gelezen? Waar stond dat in? In een map van Gert die jij in mijn vakantie gecontroleerd hebt. Oh ja. Wat voel je daarvan? Het leek me wel een goed artikel. Die man schrijft in een noot dat dit een deel is van een scriptie. Zou het dat zijn om die scripties op te vragen? Te zien of er voor ons ook nog een artikel in zit. Hij woont in Parijs. Hij heeft daar gestudeerd. Misschien is dat wel wat.